De pensioendiscussie in bijvoorbeeld Frankrijk vinden ze veel te emotioneel. Op de tweede en derde plaats van de lijst van beste pensioenstelsels staan Zwitserland en Zweden. Het weer vanochtend aan zee nog enkele buien. Vanmiddag ook in de rest van het land regen met kans op onweer en, en hagel. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 9 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 That's why I don't understand That you need for this to be over oh.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 ja, nou, zie je, zo, zo werkt ja en uh, gaan mensen ja. nog uh, in grote getalen over naar het zenboeddhisme nou, dat verwachten we ja. maar dat is ook niet de bedoeling van de lezingen hè mm -hmm. we, de, de, het is vrij de onderwerpen zijn vrij dus ja. het is niet een een zieltjeswinnerij of zo nou, ja. Ja. heb je de, de baas nog gesproken van ananda was hij er ook bij die was er ook bij en wat ja. vond hij ervan um,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 Geloof. Dus dan vinden ze het fijn om gewoon te kunnen beoefenen. En het mooie is, je hoeft nergens in te geloven om zen te beoefenen. Maar in Azië is het zeker ook een, een religie. Dus ook met ritueel en ook met... Uh... Ja, er, is, er is daar ook een afgod, uh, zoals de Boeddha. En... Een nee, god. er is en geen god. afgod. Ja, god, ja. afgod ja, nee. is, is er een god? Nee. nee. nee. Ook bij Zenboeddhisme niet? Nee. Nee.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 Hmm. Wat, wat bedoel jij met begeerte in? Welke vorm? Nou, je kunt, uh, geld, macht of Alles, ja, ja. alles zelfs okay. je, je, je vrouw of, of, of man of kinderen. Of je kan alles begeren. Hè. Dus, uh, dat maakt je afhankelijk van, uh, van de ander. Hè. Ook als je macht begeert of geld, dan maakt het je meteen afhankelijk. Ja. En dat betekent even dat je daar dus niet meer los van kan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 dat, in, Zo is dat in Azië hè, dat mensen dat zo opvatten. Maar dan Westerlingen, ja, die gaan mediteren, die gaan, gaan er ja, ja, ja. ontzettend lopen vechten. Stukken, een soort calvinistische achtergrond gaan ja, ze ja, dan precies. meditatie doen. Hè. En, uh. Ik heb geen begeerte. ik heb geen begeerte, ik heb <laughs> geen begeerte. <laughs>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 Bonobo. Wil je er nog iets over zeggen? Ja. Nou, ik vond gewoon met name de eerste 15 seconden van het nummer ...vind ik zo ongelooflijk mooi. Nou, oh, maar goed dat je het ik... zegt, dan gaan we dan vooral even luisteren. Oké, okay. okay. goed. <laughs>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 je eigen natuur, dat noemen ze, boeddhanatuur, die ontvouwt zich heel natuurlijk en je begint te merken en te ervaren dat je eigenlijk helemaal goed bent zoals je bent en ook in je leven merk je dan alles gaat gewoon meer in de flow, ja, ja. makkelijker. Ja, waarom denk je, oh, nou klinkt lekker. Ja, ik zie Mario al uh, bij jou. Uh, ja, ja. Dat is maandagavond gewoon. Maandagavond. Meester, ja, ja, ja. we vergaren hier. Ja. Ja. Het is wel een idee. Um,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 This is it.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 Hoe zeg je klap. Ik ben hem even kwijt. Uh, Eén hand. Hem? Oh Eén ja, hand, een klap met één hand. Ja, zo ja. was hij. <laughs> uh, ik ben nog steeds... Ik snap, ik snap eigenlijk aan de ene kant wel waarom ze dat doen... en aan de andere kant ook weer niet. Maar leg het maar speciaal nou ja, uit. Er zijn dus in Zen zijn er eigenlijk twee verschillende scholen. Die ene uh -huh. school, dat is wat ik net zei... die zegt, je moet gewoon alleen maar zitten en niks doen... Uh -huh.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 President Sarkozy heeft opdracht gegeven een eind te maken aan alle blokkades bij brandstofdepots. Vannacht is daar al een begin mee gemaakt. Door de acties van de afgelopen dagen zitten vele duizenden pompstations in Frankrijk zonder benzine. De stakingen tegen verhoging van de pensioenleeftijd gaan vandaag door. Vooral in het onderwijs en het openbaar vervoer wordt actie gevoerd. In de Parijse voorstad Nanterre richten jongeren vernielingen aan, winkelruiten sneuvelden en de politie werd met stenen bekogeld. Het Nederlandse pensioenstelsel is het beste van de wereld, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Melbourne en pensioenadviseur Mercer. In Nederland bouwen 9 op de 10 werknemers pensioen op en er wordt veel gespaard. De pensioenfondsen beheren bij elkaar meer dan 700 miljard euro. Op de tweede en derde plaats van de lijst van beste pensioenstelsels staan Zwitserland en Zweden. Bijna een kwart van de stemmen die zijn uitgebracht bij de Afghaanse parlementsverkiezingen is ongeldig. Vorige maand zijn in totaal 5,6 miljoen stemmen uitgebracht. De kiescommissie heeft er 1,3 miljoen ongeldig verklaard. Er zijn duizenden klachten over onregelmatigheden binnengekomen. En daarom wordt de uitslag waarschijnlijk pas over enkele weken bekendgemaakt. De Amsterdamse politie heeft drie jongens van 14 en 15 opgepakt voor afpersing. Ze zouden een aantal keren een medescholier van 14 hebben bedreigd en in elkaar geslagen als hij hun geen geld zou geven. Volgens de politie hebben de daders in totaal 5000 euro van de jongen gekregen. Twee